Heb ik het morgen in huis? Managementboek.nl, de beste boekensite en meer. 8 uur De Radio 1 sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder ja, goedenavond. De Radio 1 Sportszomer dendert door tot 1 uur vannacht. En dat heeft alles te maken met de opening van de 27e Olympische Zomerspelen. En straks veel gasten aan tafel met u. We gaan praten over die opening. En zo zijn Erben Wenemars en Mark Huizinga vanavond hier. Eerst het NOS Nieuws met Eva Dion. Het tankopslagbedrijf Otzel gaat tijdelijk dicht... om de veiligheid op het terrein in de potlek te verbeteren. De komende tijd worden alle brandplussen en koelvoorzieningen getest. Ook worden van meer dan 140 tanks leidingen vervangen. Bij het bedrijf waren al 80 tanks stilgelegd... vanwege brandgevaar door problemen met de koelsystemen. Eerder kreeg Otzel al een berisping... omdat het tientallen keren de regels heeft overtreden. Het is onduidelijk hoe lang de werkzaamheden duren... In die tijd worden er bij Otfiel geen chemicaliën gelost. Alleen transporten naar fabrieken gaan door... om te voorkomen dat die stilvallen. De milieudienst Rijmond is blij met het besluit van Otfiel. Volgens de dienst is het de juiste reactie op de situatie op het terrein. De Amerikaanse politie zegt dat ze een bloedbad... zoals vorige week heeft voorkomen. In Maryland is een man aangehouden... die volgens de politie een bloedbad wilde aanrichten... omdat hij een conflict had met zijn werkgever. Hij zou worden ontslagen...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 En voor de Zuid-Koreaanse zeilcoach Lee Jae-chul zijn de Olympische Spelen al voorbij voordat ze zijn begonnen. Lee bezocht gisteren een banket en hij liet, daar lieten zich wijn en bier iets te goed smaken, vond de politie die hem dronken achter het stuur aantrof. De Zuid-Koreaanse Zeilbond besloot hem onmiddellijk terug naar huis te sturen. <middels> Het weer, enkele regen- en onweersbuien met plaatselijke kans op onweer. Hagel en wateroverlast. Minima van 16 graden. Morgenochtend trekken de buien weg. Smiddags droog met wat zon en dan wordt het een graad of 21. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Op Jumbo! Eruit met die plofkip! En zorg dat de kippen ook weer een beetje kunnen lachen. Kijk op wakkerdier.nl. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op Curaçao-NordcheeJazz.com. On je marks? En de atleten zijn weg!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 We maken ons op voor de officiële opening van de Spelen. Om 10 uur begint de openingsceremonie die we gaan volgen met vier man. Tot het dus zover is twee gasten hier in de studio. Erben Wennemars en Peter Sioen. Hij kent de psyche van de Londenaren beter dan wie dan ook. Maar eerst naar Utrecht. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Ja, want de bewoners van de Utrechtse bij Kanaleiland die vanwege de asbestproblemen voorlopig nog niet terug kunnen naar hun huis krijgen van de gemeente Utrecht en woningcorporatie MiTROS, de keuze of ze kunnen naar een tijdelijke woning, of ze zoeken tegen een vergoeding van 1500 euro per maand zelf naar een tijdelijke woonruimte. Burgemeester Wolfsen maakte dat vanmiddag bekend.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 Zomaar in Londen beland, aan de vooravond van de Olympische Spelen. Heb je de vibes al meegekregen? Ja, de, ja vanavond gaat het natuurlijk echt, echt gebeuren. Vanavond de openingsceremonie. En, uh, ja, morgen wordt al een hele belangrijke dag. In ieder geval voor het wielrennen. Een heel belangrijk weekend eigenlijk. Ja. Ja. Wat dus, ga je doen? Uh, wat ik ga doen? Ik ga sowieso morgen judo kijken. En dan morgenmiddag wielrennen. En, uh, ja, en zondag natuurlijk ook wielrennen. Ja. En daarna ga je wel weer naar huis? Dan ga ik uh, zondagavond ga ik naar huis. En uh, dan kom ik nog één keer terug voor Ernst en Jong. Met de relaties. En dan ben ik nog een paar dagen hier. En uh, ik schuif, maandag schuif ik aan bij RTL Boulevard. Als sidekick. Ik krijg, je, hebt, je, hebt, je hebt een maand in de media deze dagen ook. Ja, ja. Kan ik kan eindelijk voelen wat jullie voelen. Jullie <laughs> hebben eigenlijk een mooi beroep, toch? Ja, wij klagen ook niet. Nee. Nee, nee. En je blijft er goed uitzien. Zo. Heb je het tegen mij? Nee, ik heb het tegen jullie oh, samen. Okay. <laughs> ik kijk jou aan, maar ik ga het nu in het algemeen. Hé, hey, Marlene, hoeveel, hoeveel openingceremonies uh, heb jij meegemaakt? Wil je het echt weten? Ja? Ik heb er geen één meegemaakt. Dat dacht ik al, ja. Nee, ik heb uh, in, uh, in Barcelona, het wielrennen. dat vindt meestal plaats in het eerste weekend. En. Uh, ja, dan ben je maar met één ding bezig. En dat is proberen het hoogst haal, haalbare uit jezelf te halen. Ja, en dat past niet in je programma om dan uh, zes uur op je benen te gaan staan een dag voor de wedstrijd. En vind je dat jammer dus ik... achteraf of niet? Nou, ik had het wel één keer mee willen maken. Ja, ik heb het gewoon geen één keer meegemaakt. Maar de sluiting wel? De sluiting wel. Ja, ja dat is waanzinnig. Ja? Maar de opening is, uh, is ook heel indrukwekkend. Dat lijkt me echt gaaf als het gewoon in je schema past... Ja, dan, dan is het waanzinnig. Maar ja, ik wilde en de weg en de baan. En ik wilde alles zo goed mogelijk. Dus dan, paste dat, dan was dat geen ideale voorbereiding. Heb jij op de, op de Spelen je mooiste momenten uit je carrière beleefd? Kun, kun je dat gewoon zeggen? Nee, ik heb absoluut uh, tijdens de Spelen niet de mooiste momenten in mijn wielercarrière beleefd. En uh, ik denk dat het voor een sporter eigenlijk wel een van de mooiste, uh, ja, mooiste belevenissen moet zijn van je, van je sportcarrière... Maar bij mij, maar dat is een heel ander verhaal... is dat toch het wereldkampioenschap in, 19, of in 1998 in Valkenburg... wereldkampioen worden in eigen land. Ja, dat was voor mij waanzinnig. Gewoon in dit Naar periode. Die periode ja, ja, dat was voor mij echt zo'n dubbele overwinning. En dat is echt gewoon de overwinning waar ik het trots op ben. Dus er kan eigenlijk geen één Olympische medaille tegenop. Een soort wederopstanding, of niet? Ja. Ja, ja. ja, dat was gewoon... Dat gevoel, het gaat om gevoel... wat je voelt bij een prestatie die je levert... En dat gevoel, dat vragen ze heel vaak. Probeer dat ze te omschrijven. Ja, dat is waanzinnig. Tuurlijk is het ook waanzinnig als je olympisch kampioen wordt. Maar dat gevoel in Valkenburg, dat heb ik één keer gevoeld in mijn, in mijn sportcarrière. En dat is toch mijn mooiste sportherinnering. Probeer het eens te omschrijven. Ja, dat is zo waanzinnig. Als heel veel mensen, uh, dat je denkt als jonge meid, dat je heel veel vrienden hebt... En op het moment dat je dan een donkere periode uh, meemaakt in, in, je, in je wielercarrière... dan blijft er een handjevol mensen er over. En dan knok je terug met dat handjevol mensen. En... Ja, dat is zo waanzinnig. Als je die mensen dan ziet, dan ben je zo trots... dat je dat als team hebt bereikt en met elkaar. Ja, dat is waanzinnig. Het is zo'n mooi gevoel. Terwijl als je, eh, laten we zeggen, naar de cijfers kijkt... Eh, in Sydney heb je drie keer goud. Achtervol ging in de wegwedstrijd en een keer zilver. Dat, dat, dan zal de gemiddelde eh, beschouwer van je carrière zeggen... nou, daar, daar is het wel. Dat, toen was het wel op de allerbest. Ik was toen ook op mijn allerbest. Ja, dat was wel de vorm van mijn leven. Die heb ik één keer gevoeld... En toen kon ik gewoon alles. Weet je, natuurlijk deed het wel pijn, maar ik trapte daar heel makkelijk doorheen. En uh, ja, in Valkenburg heb ik veel meer pijn gevoeld. In Athene word je ook Olympisch kampioen uh, na, na een bizarre valpartij. Mm -hmm. Maar uh, ja, daar heeft het veel meer energie gekost van mezelf. Maar de vorm van mijn leven, die heb ik één keer gekend en dat was echt Sydney. Ik vloog gewoon. Even naar zondag. Wat verwacht je van, uh, uh, van de wedstrijd van de dames? Als ze het goed gaan doen en ze gaan het met elkaar doen... en uh, ze stippelen de goede tactiek uit, dan wordt het goud. Echt waar? Of voor Marianne Vos. Of? Die verdient het eigenlijk ook, vind ik. Die is al jaren de beste. En uh, de beste die hoort gewoon Olympisch kampioen te worden. Dat gebeurt niet altijd. Dat gebeurt ook niet op een wereldkampioenschappen. Dat hebben we gezien de afgelopen vijf jaar. Maar als ze het met elkaar gewoon goed doen... Dan, uh, dan wordt gewoon Nederland wordt olympisch kampioen. Of ja, Marianne Vosso. Ja, of? Annemieke van Vleuten. Denk ja. je dat ze in de gelegenheid komen om, om uh, een beslissing daarover te maken? Wie gaat het worden van ons? Dat ze in een kopgroepje komen of dat ze misschien met z'n tweeën weg nee, het, het, het is de gunfactor. Weet je, ze weten op het moment dat Annemieke Vleuten met een klein groepje weg is... Ja, kan Marjane dan, dan stil blijven zitten? Ja, weet je, dat is gewoon... Uh, ik, ik, daarom zeg ik, ze moeten het met elkaar gaan doen. De neuzen moeten dezelfde kant op staan. En ze moeten eindelijk de kracht van het team gaan benutten. En ik vind dat ze dat te weinig hebben gedaan de afgelopen vijf jaar. Hm. Dat vind ik gewoon zo jammer als je zo'n sterk team hebt. En... Um, Weet je, ze wint, Marianne Vos wint 50 koersen per jaar. En iedere keer niet de belangrijkste wedstrijd die ze eigenlijk hoort te winnen. Een wereldkampioenschap of een Olympische, een Olympische wegwedstrijd. Ja, dat, de, de, ja dan, dan mist er toch iets aan, aan, aan de tactiek. En dan denk ik, benut gewoon, maak die koers gewoon zwaar... dat die sprinters, die moeten op de hielen zitten. Dan wint Vos echt, als het dan een massasprint wordt... dan wint ze met lengtes. Ja. Zoals Mark is op de Champs-Élysées. Ja. Even ik... van fluiten die te marzel, uh, dat ze uh, een beetje in de schaduw staat. Dat niemand met haar rekening houdt. Kan ze daar gebruik van maken? Ja, kan ze zeker gebruik van maken. En helemaal, ze heeft, drie weken geleden is ze nog zwaar en val gekomen... Uh, Sleutel een breuk gehad, dus iedereen denkt van, nou geef die maar de ruimte. Die is toch niet, uh, je, die is toch niet die 100% toch niet. op dit ja. moment en uh, laat maar gaan. En uh, ik hoop dat ze dan wel 100%. Maar ik weet je nogmaals, ik gun het vervleuten. maar eigenlijk verdient er maar één om olympisch kampioen te worden en dat is Vos. Dat vind ik. Heb je uh, dit soort dingen? Uh, Zeg je dat wel eens tegen ze? Of, of spreek je ze helemaal niet? Of, of, of, of zeg je zelfs van, laat ze hem alsjeblieft hun eigen ding doen? Nee, ja, weet je, ik zit een beetje met een dubbele pet op. En helemaal tijdens de Olympische Spelen, want wij hebben nog steeds een eigen damesploeg. En uh, er zijn geen Nederlandse meiden uit mijn team gekwalificeerd, maar wel buitenlandse meiden. Dus drie hele goede Engelse, en een goede Amerikaanse en een goede Zweedse... Dus ik ben blij als Nederland wint. Maar ja, ik hoop dat iedereen ook begrijpt... Je hebt dat ook graag een ik... Olympisch kampioen in je ploeg. Ja, dus het, ik zit echt met een dubbele pet op. Ja, of zilver en brons. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dat je een zilver ja, maar of brons hebt. eigenlijk, bent daar je... weet je, daar ben ik weer te veel. Daar heb ik te veel winnersmentaliteit voor. Er geldt maar één ding. En dat, goud. Eh, Ja, goud. We gaan allemaal voor goud, ja. toch? Of voor Mart. Ja, ik ga nu naar Marx. Dus jij kan uh, de Ukkels krijgen met je boekie. Ik moet iedere keer in het boek schrijven. Het is een soort, ik weet niet. Wat is dit voor is een boek? een gastenboek. Dat ja, ik... ik sta er al Hallo. tien keer in. Lee we man, hebben man, een heel verleden samen. Ik zal het zelf maar zeggen. heel lang geleden sta je er geloof ik één keer in. Ik ben in 1988 mee begonnen. Ik krijg het weer helemaal warm. We van. Gaan, uh, <laughs> we gaan naar een hele mooie plaat luisteren. Nu. Ja, alstublieft. Ja. MUZIEK Kortzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. You ask me if I'm happy here, don't no doubt about it. You ask me if my love is clear, want me to shout it? PhD was that and I won't let you down. Goed, zometeen om uh, tien uur gaat het dus allemaal gebeuren. Dan uh, starten de Olympische Spelen officieel. We gaan dat uitgebreid natuurlijk uh, volgen. Zometeen met uh, twee gasten in uh, de studio. Nu twee andere gasten in de studio... die op hun eigen wijze gaan uh, vertellen over de Spelen. En uh, Peter Sioen, psycholoog, goedenavond. Goedenavond. Op zijn eigen wijze over de psyche van de Londenaren. Onder meer, ja. Eh, onder meer. Uh, is de psyche van de Londenaar makkelijk uh, te doorgronden... Het, is, uh, het duurt een tijdje, maar wat, wat typisch is voor de Londenaar of de Brit... ...ze zijn zo nationalistisch, ze voelen zich echt wel een, een stuk beter dan de rest van de wereld. En ze kijken zo wat neer op iedereen, Nederlanders, Fransen, Vlamingen. En dat soort zelfoverschatting zit er toch wel heel grondig in. En dat, dat steken ze dan weg door een beetje de valse bescheidenheid. En dat is natuurlijk de, de grootste eierlijt van al, de valse bescheidenheid. Dat is nog wel typisch Brits. Daar moeten hij ons niet door laten foppen. Absoluut niet, Nee, nee. nee. Nee, dan hebben jullie daar last van. Misschien werk je het al. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Helemaal niet. Maar, Dat uh, ik weet niet. Hoe komt een, een, een, een Vlaamse psycholoog eigenlijk terecht hier? The things you do for love. Ik heb uh, jaren in Brussel gewerkt, maar ik ben dan mijn partner gevolgd die Brits is, Schots is... En ik ben hier komen wonen acht jaar geleden. Ja, en Kijk. toen heb je je werk gezocht en uiteindelijk wat ik ben je Ik heb eerst een doen? tijdje werk gezocht en dat was bijzonder moeilijk. Maar dan heb ik mijn eigen dienst opgezet als, als uh, managementcoach voor managers in de city. En dat uh, loopt bijzonder goed. Er zijn hier ook heel veel managers, hè? Er zijn heel veel managers, ja, absoluut. Een stuk minder dan een jaar of vier geleden. De crisis heeft hier bijzonder hard toegeslagen. Uh, maar, dat maar dat betekent maakt ook meer extra coaching absoluut. natuurlijk. Absoluut, ja. Ja, ja, ja. ja. Laat de crisis maar komen, of niet? Ja, Absoluut, ja. Hoe ja, gelukkiger de mensen zijn, ook beter voor mij, zeg ik altijd. Hey, ik ben Winnemars, je, ja. je, je bent er ook weer. Uh, uh, vriend van de avond, om maar even zo ja. te zeggen. Uh, vriend van de Spelen ook, maar nu in een heel andere rol. Ja. Uh, hoe, hoe is dat? Nou, ik heb er onwijs veel zin in. Ik vind het heel leuk om, om, om hier te zijn. Het zijn mijn eerste zomerspelen. is vertel even eerst wat je gaat doen eigenlijk. Um, ja, ik ga iedere dag ga ik, ga, ga ik gewoon op pad en ik ga uh, radioreportage maken. En dan kom ik s'avonds deze toelichten bij jullie. Dat Lijkt me heel erg leuk. Um, maar ik ga gewoon de spelen blijven. Kijk, ik heb nu natuurlijk uh, drie keer de spelen meegemaakt als sporter. Um, en dan zie je eigenlijk alleen maar uh, ja, gewoon het, het Olympisch dorp en de ijsbaan. En verder niks. En ik ben er ook in de geweest, maar daar zag ik eigenlijk als. Daar, daar, daar gaf ik analyse, maar dan zag ik eigenlijk ook niks anders dan alleen maar de ijsbaan en een, en een, en een, en een hotel. En nu ben ik hier in Londen en dan ga ik alle sporten bezoeken. Ik ga ook met name de sporters bezoeken. Die, ja, ik, ik ken ook, ook, ook heel veel sporters. Um, ik ga die sporten bezoeken. Ik, ik wil kijken wat ze, uh, ze, ze meemaken, mee wat ze voelen. Maar ook mijn eigen belevingen. Want ik vind het echt ongelooflijk hoe groot deze zomerspelen zijn. Wat heb je al gezien? Nou, ik heb hier nu twee dagen rondgelopen. Ik ben helemaal hyper, ook een beetje. Uh, als ik kijk hoe druk het is en hoe groot het International Broadcasting Center is, hè, de, de, de plaats waar alles van, van wordt uitgezonden. Dat is een, een immens gebouw. Je kunt hier gewoon geen voorstelling van doen hoe groot het is. Uh, al, die, al die events. En dan zag ik het Olympisch dorp en ik dacht ik van, ah, leuk, een paar flatgebouwen. En ik dacht van dat ik een beeld had van, nou dat is dan het, het Olympisch dorp. Maar dat bleek niet het, het Olympisch dorp te zijn. Dat bleek maar een heel klein deel van, van het Olympisch dorp te zijn. Het is echt een... Het is zo groot, het is zoveel meer dan, dan een, een winterspelen. Ja, dat is echt ongelooflijk om dat om allemaal om om om te zien. We zitten hier vandaag in het, in het Holland-Heinekenhuis. Nou, ja, jullie hebben er ook al rondgelopen, maar het is niet, niet te geloven hoe groot het is. Ik kan me niet voorstellen dit, dat, dat dit de, de komende dagen helemaal vol gaat zitten. Ja, het, het is, het is inderdaad waar. immens. Ja. Het is echt waar, ja. Gaat het echt ja, ja, ja, ja. Maar, maar dat, dat is de schaal, zeg maar, waar, ja. waar kijk je het meest naar uit? Nou, ik kijk het meest uit gewoon naar de Nederlanders. De Nederlandse sporters. Ik heb ook de afgelopen maanden ook heel veel sporters gevolgd. En ik denk dat we er gewoon goed voor staan. Ik denk ook dat, het, dat er... Heel veel verschillende soorten sporten zijn met, met, met verschillende manieren van sporten. Met, met, met, met verschillende drijfveren. Um, en iedereen, ik denk dat er heel veel kampioenen tussen loopt. Maar iedereen op zijn eigen manier. En dat ik vind het hartstikke leuk om die de afgelopen maanden gevolgd te hebben. En ik probeer ze ook hier te volgen op, op de Olympische Spelen. Heb je dat gemist bij de winterspelen? Dat er wat meer diversiteit is in, in sporters? Want het is natuurlijk een hele bak schaatsers die altijd ja, gaat. En misschien aan, nog een bobslee. Het zijn eigenlijk alleen maar... In de winterspelen draait gewoon om de schaatsers. En dan is er nog een keer een verloren snowboardster die... die, die, die, die die, die rond, uh, rond uh, snowboard en een paar botvlees. Die heel goed kan natuurlijk. Die, die hadden een fantastische gouden medaille. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Maar het gaat, de winterspelen gaat gewoon over, over, over het schaatsen En hier zijn er zoveel verschillende sporten. Um, en die, die diversiteit die maakt het wel heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld, ja, ik kijk uit naar Henk Grol. Hè. Dat is echt een winnaar. Iemand die gewoon echt wil winnen. En die ook keihard zegt van ik ga voor goud. En de rest interesseert me niks. Ja. Maar dan heb je ook andere, andere, andere mensen die ook voor goud gaan. Maar op een hele andere, andere, andere manier. Uh, nou, een Epke Zonland, die echt een internationale sport, een grote sport... een van de oersporten van, van, van de Olympische Spelen... die dan een nieuw element gaat, gaat toevoegen. Die wij als klein Nederland, ik dacht vijf jaar geleden... die sport dat is leuk, maar die zijn wel ontgroeid. Dat komt alleen nog maar, maar voor Chinezen. En dan hebben we gewoon Epke, die gewoon misschien wel goud kan halen. Nou, dat, dat, dat is fantastisch. En dan heb je natuurlijk ook onze tra traditionele sporten. Het, het hockey, hè. bijvoorbeeld. Hè, dat, dat, dat is toch een beetje het schaatsen van de, van, van, van de Olympische Spelen... Dan nou, gaan we gewoon, gewoon goud halen. Uh, het judoën. Hè? Uh, mm. niet, niet, niet alleen, alleen Henk, Henk Grol, maar Edith Bos is een heel ander verhaal dan, dan Henk, Henk Grol. Maar wel heel bijzonder. Ik denk je dat er kan er heel veel kiezen eigenlijk. Ik denk dat er heel veel van dat soort bijzondere verhalen zijn. Maar als je kijkt naar mij en naar mijn persoon... dan vind ik het geen... Uh, de manier waarop Henk Grol naar deze spelen mm. toe gaat. En die, die, die bravoure, nou, daar hou ik van. In mijn ogen kan hij niet meer verliezen. Peter Sion, zou je een sporter willen uh, coachen? Heb je het ik, zelfs gedaan, misschien? Ik maak altijd een vergelijking. Met, ik, zo verkoop ik me ook. De beste sporters, de tennissers bijvoorbeeld, die werken allemaal met een coach of een psycholoog. Die hebben allemaal een, een team om hen te ondersteunen om nog beter te worden. Dus mijn cliënten zijn niet bepaald uh, depressief of ze, ze, ze schieten niet tekort. Nee, ze zijn gewoon heel erg ambitieus en ze willen nog veel beter doen. En ze gaan alles gebruiken wat ze vinden om, om die promotie te halen, die grotere successen te halen. Maar heb je het wel eens aan de hand gehad? Heb je als een sporter aan de hand? Ik heb nog nooit een sporter gecoacht. Nee, nee, ook nee, niet. nee dat niet. Wat wou je zeggen over Erwin? Ik wil even inspringen. Je, je zei, je hebt verschillende... Uh, Olympische Spelen meegemaakt. Maar ja. je hebt het nooit echt meegemaakt... Uh, omdat je zo in dat Olympisch Dorp vast zit. Ja. En dat is een beetje de frustratie voor ons voor Londen. Uh, dat Olympisch Dorp dat zo groot is en zo mooi is. Het, het is een beetje een enclave geworden. Ja. En we wachten echt tot, die, uh, tot de ja. bezoekers en de atleten... ook eens Londen bezoeken en ook eens Londen ontdekken. Want nu speelt ja, het zich af. Ja, dat, helemaal aan de oostelijke grens. Van ja, Londen. maar dat kan echt niet. Kijk, mm. ik help hier ook twee dagen rond... En ik heb heel veel dingen gezien. Echt mm -hmm. hele mooie dingen. Mm -hmm. De mensen zijn hier aardig. Iedereen is hier geweldig. Alleen ik heb nog geen atleet gezien. En ik mm -hmm. was vandaag in de buurt van het, het Olympisch dorp. En dan keek ik echt naar dat dorp. En het zag er prachtig uit. Ja? En ik denk, ja, nog, nog eventjes wachten tot vanavond die, die, die, die, die vlam wordt aangestoken. En daarna mogen ze, worden ze losgelaten. Daarna worden ze losgelaten. Dan gaan ze naar buiten en dan gaan ze exceleren. Dan beginnen de spelen. Daar wachten op dat de atleeten in de stad in komen. Ja.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 where to begin I wish there was a back way out wish there was a back way out I turn to the mirror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 Ellen Clark, met uh, ja, de slogan van de avond eigenlijk in deze studio, ja. let some air in. Ja, want het is ja. hier uh, erg warm. Erben heeft zich al uh, ontdaan van de nodige kledingstukken. Ja. Het maar zijn goed. de zomerspelen. <laughs> Zo is het, uh, ja. gelukkig wel. Robin Haarzen is goed bezig in de voorbereiding op de Olympische Spelen. Hij heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van het Oostenrijkse Kitzbühel. Vorig jaar won hij dat toernooi. In de halve finale won hij in twee sets van de Slovaak. Klizan Haarzen die neemt het morgen in de finale op tegen de Duitse Koolschrijver. En omdat hij de finale heeft gehaald... zal hij dus dinsdag of pas woensdag uitkomen tegen Casquet in het Olympisch toernooi. Het is bijna één minuut over half negen. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is de Jong. Een ex-prostituee krijgt bijna 1 miljoen euro schadevergoeding... omdat ze jarenlang is uitgebuit. Volgens de rechtbank in Leeuwarden was er sprake van slavernij. Maar Poyer moet zes jaar de cel in... en hij moet de vrouw een vergoeding betalen van, eh, om precies te zijn... 949.929 euro. Tankopslagbedrijf Otjal gaat tijdelijk dicht... om de veiligheid op het terrein in de botlek te verbeteren. De komende tijd worden alle brandblus- en koelvoorzieningen getest. Ook worden van meer dan 140 tanks leidingen vervangen...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 Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nog anderhalf uur en dan beginnen de Olympische Zomerspelen hier in Londen. Ja, voordat het uh, zover is praten we straks natuurlijk door met Peter Sioen en Erben Wennemers. Eerst naar het Rotterdamse tankopslagbedrijf Otfiel. Ja, want u hoorde het net al uh, in het nieuws. Otviel gaat voorlopig dicht. Binnen 24 uur moet het hele bedrijf zijn stilgelegd. Otviel ligt al tijden onder vuur vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Jan van der Heuvel, directeur van Milieudienst DCMR, legt uit waarom Otviel daar nu iets aan. Moet doen. Het bedrijf staat al enige tijd onder verscherpt toezicht. Ik eh, kenschets de situatie toch als eh, één stap vooruit, twee stappen achteruit. Het leek elke keer wel weer beter te gaan, maar dan eh, troffen we een toffere situatie aan. We zeiden ja, dit is echt onacceptabel is. Eh, nou, als dat dan een paar keer gebeurt, dan zeg je nu trekken we een hele dikke streep. Eh, en, eh, nu moet het bedrijf, het kan niet meer met kleine stapjes, het moet een grote stap, echt een grote sprong maken. En eh, die, die maken ze nu.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 Uh, en eigenlijk, ja, alle, alle voortgaande inspecties. Op, op, uh, met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen. dat vloeit eruit voort. Dus ik denk dat de laatste tijd heeft het bovenop gezeten. Over de termijn waarop Osviel haar werkzaamheden weer kan hervatten. valt volgens Van de Heuvel nog niets te zeggen. Nou, het kan zijn dat sommige zaken weer vrij snel kunnen worden opgestart. Kijk, ze gaan ook alles stilleggen. Dus ze doen ook uh, andere activiteiten met stoffen. die in principe niet gevaarlijk zijn. Dus het is denkbaar dat die toch vrij snel weer kunnen worden zeg maar, opgestart. Maar er zijn andere activiteiten, dat kan in een periode van twee jaar besluiten... Voordat ze weer verder mogen. No sé si yo seguiremos siendo como hoy no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sel para que pensar y suponer no preguntes cosas que no sé yo no sé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 vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, no pusimos reglas ni reloj. heb estamos solos toen we elkaar todo lo que ves gezien lo que soy, no me pidas más gezien lo que elkaar Ik is Ja, ja, uh, Luis en Rieke, ik was van niet klaar, hè man? Er... ik dacht iedereen dat wel wist. Oh. Uh, Erwin en Mars, ja. uh, je, je had het net even over de, de opening van, van de vorige spelen in, uh, in China. Die heeft een enorme indruk op jou gemaakt. Ja, ik zag hier net uh, uh, een filmpje voorbij komen en ik was eigenlijk alweer een klein beetje vergeten. En ik dacht van, oh, wat was dat ook alweer ongelooflijk groot. En bijzonder, die, die drumstellen in het begin, die duizenden mensen. En het was zo groot en zo mooi. Een origineel. Ja. In origine nou ja, in, origineel, maar het is wel heel. Dit kan niet, kan niet beter. Het kan niet groter. Dus wat er vanavond ook gebeurt, ik kan mij niet voorstellen dat die Engelsen dit kunnen overtreffen. Ja. Peter Sion, uh, ja, psycholoog hier in uh, Londen, dat moet een enorme indruk hebben gemaakt. Is... Ze wisten toen al dat de spelen hier naartoe kwamen. Hè? We wisten het toen al, we hadden er echt naar uitgekeken. De, het enthousiasme had zich opgebouwd in de loop van de. in de aanloop van de spelen in China. En dan inderdaad die mokerslag in het begin ja, van, de, van de spelen. Daar lagen ze plat van. Daar hebben ze wekenlang over gepraat. Ja, die, drumslag, echt, die drumslag. Ja, die drumslag. Dat ja. waren gecoördineerde drumslagen in het begin. Ja. En ze realiseren zich dat dat kunnen wij nooit, dat halen wij nooit. Ja. En er is echt wel een periode van ontreddering geweest. Nadine. En toen hebben ze er Danny Boyle bijgehaald, de regisseur van Trainspotting. Ja. En die heeft recht gezegd van, we hoeven het zo niet te doen. We nee. kunnen het compleet anders doen. Het wordt een feest. Uh, die, dat gesynchroniseerd dansen waar iedereen pijnlijk precies... Samen dansen. Dat is niet meer van deze tijd. Dus dat moet je ook niet verwachten vanavond. Je zal mm. veel verrassingen. Het zal een heel verrassende, verschillende, ongewone openingsceremonie zijn. Maar het zal allemaal misschien een beetje slordig uitzien. En dat hoeft ook niet. Ja, maar dat vind ik ook juist wat leuk in Londen. Ik ben vaak in Japan en vaak ook in China geweest. Daar, daar is ook alles synchroon, alles hetzelfde. En heel veel en, en, en groot. Maar hier is er wel orde en netheid. Maar die enorme diversiteit hier, ook hier, hier op, op een straatbeeld, vind ik leuk. En ik hoop dat ze iets gaan doen. Iets heel groots, door iets heel moois, kleins te, laat, te laten zien. Nou ja, dus het ga... moet wel op, uh, opvallen. Hè? We moeten wel over vier jaar ook nog hebben over die opening nou, van de Spelen in Londen. Net, of, heb... is het, of is het eigenlijk ondergeschikt aan de... Ja, jullie gaan het zeker hebben de over, de, over de openingsceremonie. Er wordt gespeeld op, op uh, gevoel en op ja. verrassing. Er gaan heel verrassende momenten komen. Dat hebben ze al aangekondigd. En ook We hebben enkele beelden gezien van gisteren. Er zijn inderdaad grote danspartijen, maar niet iedereen beweegt dezelfde tijd. De generale repetitie. De generale repetitie. Het wordt één groot feest met een aantal... Uh, zeer sterke verrassingselementen. dat hebben ze ons al aangekondigd. Weet je meer? Ik, ik heb een, een speculatie, is misschien een scoop voor jullie. Uh, ik vind het boeiend, Er zijn bijna 20.000 journalisten. De hele wereld zit op het Olympisch Stadium te kijken. En niemand heeft door dat er niks voorzien is om de Olympische vlam aan te steken. En dan heb je precies van, ben ik de enige die, die dat ziet. Ben ik het slimste jongetje in de klas? Nou, fel. En, hm? en waar en, en dan zie je die grote toren daarnaast, zogezegd ja. zo gewoon een kunstwerk en een, een platform. En ik denk, misschien komt daar de Olympische vlam wel. In, die enorme rode. Die, de Orbit, ja. door Amish Kapoor, dat is een, een, een Indisch-Britse kunstenaar... die heel veel werkt met staal en met vuur. Dus het zou wel kunnen dat de Olympische vlam een van de grote verrassingen van deze avond wordt. Dat die eigenlijk dat het de toorts wordt. Ja. Dat ja. dat de toorts wordt. Hmm. Nou, Interessant. Het is niet helemaal een scoop. Ik ben er vandaag langs. gelopen en ik zei tegen... Tegen mijn reden, de redacteur van, hé, hey, ik maak, ik er zelfs een foto van gemaakt. Want hier gaat morgen het Olympisch vuur branden. Want er is helemaal niks anders voorzien. Normaal verwacht je een toren of een, of een schaal waar de vlam ja. komt. Maar niemand heeft zich die vraag gesteld. Dat vind ik wel boeiend. Ja. Ja. Is dat de enige scoop of weet je ook wie hem aan gaat steken? Het, ja, het, weet misschien het. de speculatie is toch wel dat het Redgrave wordt. Die heeft uh, ja, vijf Olympische... Een roeier. Die heeft vijf uh, gouden medailles gewoon in vijf opeenvolgende Olympische Spelen. En dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie. Nee, en maar er was gaat, een tweede goede kandidaat, hè? Uh, Daly, de tienkamper. Um, en er was een beetje een woordenwisseling vorige week in de pers. Ik denk dat ze alle twee een PR-werk aan het doen zijn. Het wordt waarschijnlijk een van die twee. Of misschien een verrassing. Maar het de het taxichauffeur van uh, zei vanmiddag dat het de koningin zelf werd. Er, is, er wordt gespeculeerd, en, en dat is een van de vele mythes, dat de koningin uh, er zal toekomen in een helikopter waar James Bond onderaan hangt. En ja. zo de, de, de, de ja. ceremonie ja. gaat openen. Ja, dat was de bedoeling, maar volgens mij is dat, gaat dat niet door. Er is, er is blijkbaar wel gefilmd in het Buckingham Palace met de Queen als, als actrice die zichzelf speelt. Met James Bond erbij. Dus dat, dat lijkt toch wel vast te staan. Is, is, is, is dat misschien de Britse humor die er ook nog uh, uh, doorheen verwerkt moet worden? Want de China viel niet zoveel te lachen, misschien vooral te bewonderen. Uh, dat heeft Danny Boyle heel sterk gezegd. Het moet een feest worden en over alles wat Brits is. En Brits is cultuur en vooral humor. En hij beseft wel dat humor in een stadion met 80.000 mensen... waar een miljard mensen op zitten te kijken, bijzonder moeilijk zijn. Maar je gaat een aantal scènes zien vanavond. En vier of vijf van die scènes zouden humoristisch moeten zijn. Hmm. Oké, okay, er komt ook beest in voor, hè? Van het begin wordt het platteland, met name nou wanneer... Om de diversiteit van Groot-Brittannië te, te creëren, uh, creëert men dus het platteland met schapen, koeien, ganzen, een boer die ploegt. En er komt ook een Glastonbury, het, het grote rockconcert in Groot-Brittannië, wordt ook daarna gebouwd. Met een moshpit met 1500 plaatselijke jongeren. Met een soort popconcert daar ter plekke in het stadion. En ja, men vindt helemaal niks. Ja, ik vind het heel bijzonder. Maar jongens, het gaat over de sport. Hè? En dat moeten ze. Het, moet, uh, uh, maar maar het nog... gaat 14 dagen over de sport. Ja, ja mag het even. Moet, nou, ik, vind het, ik vind het heel mooi, want ik vind wie gaat zometeen de vlam aansteken. En dat is wel een heel mooi iets. En dat verhaal erachter, van, dat spel erachter, dat vind ik leuk. Ik, daar, ik weet dan nog wel van Salt Lake City. Dat, uh, uh, uh, Erik Hayden, dat is natuurlijk mijn grote held... Hè? die uh, hebben ze ook gevraagd uh, uh, een aantal dagen voor de spelen, want het moet allemaal geheim, allemaal op het laatste moment. En toen, toen vroegen ze aan hem van... Uh, wil je misschien uh, als, als een van de laatsten uh, dat, dat die vlam vasthouden? En dat, dat, dan hè? In, bij de laatste drie, vier. En toen zei hij van... Uh, ben ik de laatste? En toen zei ze, nee, daar hebben we, hebben we misschien iemand anders voor. Het was een beetje een politiek spel. dan toen zei ze nou, zei hij, nou ik, heb wel, ik heb wel wat beters te doen die avond. Nou, dat vind ik, ik gaaf. Ja. Dus ik ben, ik ben benieuwd wie, wie, wie, wie, wie dat zo gaat doen. En dat gevoel, die emotie... Dat Die moet eruit komen. Die sportbeleving en zo'n Ze zijn fantastische mensen. Je hebt volkomen gelijk. Het moet maar eens over de sport beginnen gaan. Want de, de, de opbouw van deze spelen heeft zeven jaar geduurd. Het waren zeven intentie jaren. Er is van alles fout gelopen. Er zijn vragen gesteld in het parlement. Het budget is een pan uitgezwongen. Uh, ticketverkoop is fout gelopen. En we zijn de sport een beetje vergeten. Dus ik ben blij. De openingsceremonie is eindelijk daar. kunnen we het nu morgen eindelijk eens over de sport hebben. Zou dat, dat gebeuren? Is het, is het dan, wordt het dan uh, wordt het meteen omgeschakeld? Ik denk het wel. Ik denk een succesvolle openingsceremonie is net wat Groot-Brittannië nodig heeft... om helemaal in die Olympische sfeer te komen. Hm. Want men is een beetje gestresseerd. Men houdt zijn hart vast. Er is veel fout gelopen. Het weer is ook ongelooflijk slecht geweest. Dus ik denk openingsceremonie vanavond, als dat een succes wordt... dan is morgen de echte olympische sfeer voor de mensen in Groot-Brittannië daar. Ja, zometeen het High Performance Center, want Erben is er geweest. Ik ben ja. Dat High Performance Center, dat is, uh, uh, nou, leg eigenlijk allemaal uit wat het is. Nou, dat is een centrum waar dus de Nederlandse sporters kunnen kunnen trainen. En het is want het is eh, dat is ongelooflijk, want dat Olympisch dorp staat er helemaal in, midden in het centrum van, de, van, de, van Londen. En er zijn wel, wel de events waar je kunt trainen, maar om echt je normale training te doen, die is er eigenlijk niet. En dan heeft het NRC en het echt iets geniaals gedaan, want er is een enorm groot shopping mall gebouwd. Het grootste shopping mall van, van Europa, en naast, een winkelcentrum, naast ja. het, het, het, het, het Olympisch dorp. Uh, Daarbovenop is een engro, enorme uh, parkeerdek, maar vanwege de veiligheidsmaatregelen mag daar geen auto op staan. En het noc F heeft daar als een hele grote tent neergezet. En dan hebben ze gewoon dezelfde krachtfaciliteiten dezelfde trainingsfaciliteiten die, die de sporters ook in Nederland hebben. Die hebben, hebben ze daar gewoon heen gebracht. En dan kunnen ze onder dezelfde conditie waar, waaronder ze ook hun hele voorbereiding gedaan hebben, kunnen ze daar gewoon trainen. En het ziet er echt... Fantastisch uit. Ja, een fenomenaal idee natuurlijk van Maurits Hendricks en ja. consorten. Je kan dat niet alleen trainen. Hè? Er zit ook fysiotherapie volgens mij. Er zit ja, er ook er in zit een, een volledige verzorging. Er zit een, een fysiotherapie praktijk. Of er zitten vier behandelkamers. Er is een artsenkamer. Je kunt er ook herstel doen. Hè? We zitten tegenwoordig allemaal met van die IC-dips. Wat zijn dat dan? Dat zijn van die, van die coolboxen waar je dan in kunt, in, in kunt gaan staan. Waarbij je herstel kunt, kunt, kunt bevorderen. Een heel, een, een heel uh, ruimte waar alle... Alle videoanalyses uh, wordt gedaan. Dus alles wat me te maken heeft met sport, met, met presteren, dat kan daar. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi dat het hier ook is... Want uh, Maurits Hendrik is natuurlijk al jarenlang bezig met in Nederland. Dat overal in Nederland dezelfde soort uh, krachtapparatuur wordt aangeschaft. Dat overal waar je traint, dat je altijd gewoon jezelf, dat je meteen thuis voelt. Dat je meteen door kunt gaan met, met, waar, waar je mee bezig was. Ja. En dat kunnen ze nu tot en met de laatste minuut kunnen ze zich eigenlijk gewoon voorbereiden. Is het voor een sporter ook, uh, behalve die verzorging, is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Is het ook voor een sporter heel belangrijk om een eigen plek te hebben... waar de Nederlanders hè, met elkaar misschien... terwijl ze gebaseerd ja. worden, even kunnen praten. Dat ze even van zich af kunnen praten. Dat ze een, een ruimte hebben voor zichzelf. Als Nederlander, mm. laat ik het zo zeggen. Een beetje extra aandacht. Is dat ook heel belangrijk voor mij? Nou, ik geloof wel dat het... Uh, uh, ja, Je moet je toch een beetje ver, ja, vermaakt worden. Moet je trainen. Ja, het is eigenlijk al, al, allebei een klein beetje. Zo'n Olympisch dorp is ook weer iets... waarbij je uh, heel snel je kunt verliezen in verkeerde dingen. Dus dan kun je beter een soort van sportcentrum maken... waarbij je in ieder geval continu op sport en dat dat ook nog voor alleen maar de Nederlanders toegankelijk is. Dan heb ik meteen al een beetje saamhorigheid heet, heet het gevoel. Die atleten die hebben samen al iets van, nou weet je, wij hebben iets wat die anderen niet hebben. Nou, dat is een psychologisch voordeel. Ja. En het ge geeft rust. Ik denk dat het heel belangrijk is om tot het laatste moment die rust te bewaren dat alle focus gewoon... Bij die prestatie blijft. Ja. Peter Sioen, die saamhorigheid... bij uh, uh, wat jij ziet als psycholoog hier in Londen. Zie je dat die saamhorigheid bij de Londenaren ook door die Olympische Spelen de afgelopen jaren enorm is gegroeid? Ik denk dat het eigenlijk plots iets is van, van de laatste week. De, de, de tours is toegekomen afgelopen weekend. En plots uh, was het Olympische idee in Londen, was het hier. Tastbaar misschien wel. Tastbaar. Dus konden de en ook, vlam zien. Ja. En, en ook positief. Van, hm. Tot dat moment uh, was er alleen maar geklaagd. Uh, we zouden problemen hebben met de, met de metro. Uh, het kostte allemaal te veel. Het zat allemaal aan de weg. De, de Olympische baanvakken. Uh, daar waren mensen niet tevreden over. En het is pas sinds de toort is gearriveerd. En ook de zon is beginnen schijnen. Dat er een beetje een Olympisch gevoel is gegroeid. Uh, de laatste week. En dat is het Olympisch gevoel dat ik uh, herken. Van toen de, het zagen kon dat Londen het zou krijgen. Ik was erbij op Trafalgar Square. En toen had je echt... Uitbarsting, dat, dat, dat, dat Brits gevoel, dat Londense gevoel, die Britse trots. Want de uh, uh, Britten zijn, zijn heel trots. Uh, en vooral, we hadden gewonnen tegen Parijs. Dat was die, die, die nationale trots. Het was heel levendig. Het was ook een hele mooie zomerdag. Dus ik, ik vind, we nemen bijna de draad weer op van toen. Want het was ook de dag voor de aanslagen hier in Londen natuurlijk. En dat heeft het enthousiasme toen heel veel genekt, in, in, in de eerste dag al. Dus het komt nu wel wat naar boven, zo, die, die trots. Het is eindelijk hier. Het werd een beetje tijd, denk ik. Ja, want, want dat was een hele merkwaardige periode. Hè. Er wordt bekendgemaakt dat de Spelen gaan naar Londen. Meteen daarna heb je, die, heb je de aanslagen hier... En daarna begint uh, ja, uh, de aanloop naar de Spelen. Er moeten dingen gebouwd worden, er moeten budgetten gemaakt worden. En het zat ook niet mee, hè? Het zat niet mee. Het bouwen zat bijzonder goed mee. Want uh, bouwen hier in, in Engeland zelfs als je gewoon een padkaart moet laten uh, uh, aanpassen... ...duurt altijd ellendig lang. Maar het bouwen van het Olympisch Park is ongelooflijk snel gedaan. Hoe gegaan. kan dat dan? Um, als de Britten ergens hun schouders ondersteken, dan... dan zijn in staat tot het beste van het beste. En dat is echt wel Brits. Um, uh, het British Empire was er toch wel voor een reden. Het is een, een sterk volk, het is een sterk ras. Um, maar het budget is natuurlijk uh, uh, behoorlijk de pan uitgeswongen en, en, en dat heeft toch wel een domper op de sfeer gezet. Het is wel echt helemaal klaar ook. hè? Ik liep er vandaag rond en um, het is alles af ziet er perfect uit. En het is ook heel mooi, en het ook het, het, uh, er zijn landschaparchitecten bij, bij betrokken geweest, er zijn heel veel kruiden bijvoorbeeld gepland, dus het is ook heel mooi, het is, is perfect afgewerkt. Het was eigenlijk al af vorig jaar rond deze tijd en alle uh, uh, sportcentra zijn allemaal al uitgetest, het zwembad, het, het, ja. het stadium, daar hebben ze allemaal competities al in gehouden om te zien hoe ze zich gedragen ja. het probleem was dat ze inderdaad zo snel klaar waren Een jaar geleden waren ze klaar met alle bouwwerken en, en dan heb je die andere Britse kant van die zelfingenomenheid die zelftevredenheid en toen zijn ze een klein beetje op hun bek gegaan hebben ze een paar maanden niks gedaan en toen zijn al die problemen naar boven gekomen met security en andere toestanden en ze hebben zich toch eigenlijk wel moeten weer pakken dat zie je zo vaak in Groot-Brittannië ze, ze beginnen aan iets het wordt fantastisch en dan gaan ze op hun bek omdat ze eigenlijk een beetje te veel zelfingenomen waren ja, maar als, ik, als ik het vergelijk hè, met bijvoorbeeld Turijn, Turijn is dat was, dat de winterspelen was niet eerst, daar? Dat, dat, de winterspelen van het terrein die waren, die zijn nooit af, afgekomen. In, in, in Vancouver ben ik geweest, ook, ook de winterspelen. Maar merkte je ze, dat aan dan? Waren nou, de gebouwen ze, nog niet klaar? Of de niet? Gebouwen waren, de, de, het stadion was wel klaar, maar daaromheen hadden ze allemaal plannen. Vooral, vooral in Vancouver. Er zou een heel park komen rondom dat stadion. Dat is allemaal niet doorgegaan, want daar hadden ze allemaal geen tijd meer voor. Of er was geen geld meer, nee. meer voor. En hier, nou ja, het is, alles loopt keurig in elkaar ja. over. Het ziet er echt. En, er is ruimte, Het dat is, dat is groot lang Heb je er al? Ik ben hier twee dagen en ik loop hier twee dagen echt rond met... Denk, oh, is op het Op woensdagavond waren ze nog bomen aan het planten en, en bloemen aan het planten... En ook de, de, de voetpaden aan het aanleggen. Dus echt allemaal tot het laatste moment, de... moment hebben ze er hard aan doorgewerkt. Ja, en iedereen is aardig. Al die mensen zijn aardig. Al die mensen zijn, zijn, zijn behulpzaam. Nou, ik denk, als, hier als, als supporter kun je hier echt prima mm -hmm. terecht. Is, ja. is dat iets wat ze goed kunnen? Londenaren hun stad verkopen? En, en vooral die customer service. Iedereen is ja. vriendelijk. Dat is een vrij recent fenomeen. Want vijf jaar geleden was het verschrikkelijk. Als je ja. naar de supermarkt ging, iedereen stond daar tegen zijn zin en was behoorlijk onvriendelijk. En de grote supermarktketens hebben het voortouw genomen om hun personeel te doen trainen. En in eerste instantie, ik herinner me nog, als je naar de supermarkt ging gewoon om, om melk te kopen... Dan begonnen de, de personen aan de, aan de check-out een gans gesprek mee. Hoe gaat het vandaag? Wat doe je vandaag? Nee. Waar ga je koken? En dat hebben ze ook moeten aftrekken Dus ze hebben de les willen geleerd omdat het gewoon zo verschrikkelijk slecht was vijf jaar geleden. En, en ze hebben de les geleerd en dat trekken ze nu toe door naar het Olympisch Park. En, en ik vind het uitstekend dat die mensen... Ja, ik, ik ben ook heel blij dat ze er zijn, want ik ben natuurlijk maar een kleine kleine jongen uit, de, uit het boerenland als het ware. En ik vind het, het is allemaal zo groot. Dus ik heb ook op iedere hoek heb ik ook wel iemand nodig die mij ook een beetje, een beetje de... Een beetje dirigeert van daar moet je heen gaan. Voel je niet op je gemak hier? Nou, het is, het is groot. Ik heb vandaag gewoon meteen al, door al mijn enthousiasme, ik heb al klem gezeten in, in, in de metro tussen, tussen de deuren van de hey, die trein, die trim die gaat rijden, maar ik moet, zit er nog half in. En wat deed je Stopte niet, of hij niet? Uh... Hij stopte wel, gelukkig. Oh, gelukkig ja. Maar. Ja, ik, uh, ik, ik had ja, echt wel. het gevoel dat ik in een hele slechte, slechte, slechte B-film zat. Zeg nog even naar die opening. Uh, Danny Boyle, die, die, die, die, uh, uh, Peter, die, die, die opening, die aanloop daar naartoe, is ook niet helemaal vlekkeloos verlopen. Uh, er zijn wat incidenten geweest. Mensen die totaal niet zagen zitten. Uh, de hele opening. Mm -hmm. Er is zelfs een, uh, geloof ik een keer een incident geweest. dat er nog een microfoon aan stond... en dat uh, een van de assistenten van Danny Boyle. heel hard riep dat die vrijwilligers. Er helemaal niks van konden. en uh, dat het helemaal niks zou worden. Terwijl de microfoon nog stond en iedereen kon horen. Ja, dat klopt helemaal. En dat is, dat, is, dat is pas drie weken geleden. Toen liep het nog allemaal in het 100. Ik ken iemand die meewerkt. die uh, meedanst in, in het stadion. En die zei mij. Uh, het liep zodanig in het 100. er zijn niet genoeg mensen. er zijn te veel cijfers. Is. Ze krijgen het niet voor elkaar En inderdaad, de microfoons van de stage director... die de zaak moest leiden. En toen kregen ze allemaal te horen, alle vrijwilligers te horen... dat de stage director eigenlijk vond dat ze uh, waardeloos waren. En dat was nogal een, een schrijnend moment. mixers um, oh, wel... die BMX'ers zijn er inderdaad uit, hè? Was de BMX'ers een... zijn er wa wa uit. Was dat een van die scènes die teveel en waren? En dat, dat is heel jammer, want dat is natuurlijk... Jonge getraind, die hebben er lang ruikt. voor getraind die hadden naar uitgekeken en pas oh. vorige week hebben ze hen gezegd van, jullie mogen niet meedoen dat is de enige scène die eruit is maar als ik terug mag komen uh, de mensen die, die de openingsceremonie organiseren zijn de mensen die in de westen, het theaterdistrict van Londen de musical scène zit ja. van Londen en daar is dat, dat is het normaal drie weken voor elke première uh, is er wel iemand die hysterisch wordt en roept dat het allemaal niet voor elkaar komt. Het doet? hoort er ook een beetje bij. Het hoort erbij, Dat, dat, dat, dat is de drama van Londen. Ja. Het is het misschien drama raakt het anders ja. wel helemaal niet af als niemand ja. dat af en toe roept. Well, even even op het scherp het zetten, zetten, Ja, toch? ja. En, en we zullen vanavond zien of dat, dat gelukt is. Danny Boyle heeft vanmorgen in een persconferentie gezegd van... kijk, het is een feest voor ons ook. En als er iets fout loopt, dan loopt het fout en dan lossen het op ter plekke. Nou, mooie verhalen. Ja, je hebt vast nog wel meer anekdotes Absoluut, uh, die, je zometeen, ja, die je straks na negen uh, kan, kan laten horen. Het eerste uur van deze avond zit er al bijna op. Uh. Ja, Peter blijft zitten en er ook want we gaan uh, het uur tot aan de opening... ook nog uh, met jullie uh, te gast hier in de studio uh, volmaken. En we gaan eens kijken uh, wat Paul Sanders aan het doen is. Want die staat midden in Londen te kijken of de Britten ook zo zitten te wachten... op die openingsceremonie. Die begint op tien uur. Tot zo. En ze trekt bijna die fiets uit elkaar. Het hele Kirsten, Dit is echt heel erg mooi. En ze had zulke slechte benen. Hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier komt de Olympische Vito, van Volwarte van der Weijden. De Wijnen.